Twee uur. Het NOS-journaal. Dick Terhark. In Alphen aan de Rijn zijn de slachtoffers van de schietpartijen in winkelcentrum Ridderhof herdacht. Op de bijeenkomst in Theater Castellum zei waarnemend burgemeester Eenhoorn dat het geweld een diepe wond achterlaat. Na 9 april zal het nooit meer hetzelfde zijn. Maar het is niet alleen verdriet, het is ook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 In de zaal zaten onder meer koningin Beatrix en prins Willem-Alexander, nabestaanden en hulpverleners. Buiten het theater volgden een paar honderd mensen de dienst via een groot scherm. De koningin sprak na afloop met nabestaanden, gewonden en hulpverleners.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 De leider van de Conservatieve Nationale Coalitie in Finland... wordt waarschijnlijk de nieuwe premier. Hij zegt dat er niet veel zal veranderen... in de pro-Europese houding van Finland tegenover de EU. Maar hij moet mogelijk samenwerken met de eurosceptische partij Ware Finne. Die vindt juist dat Finland niets moet meebetalen... aan het reddingsplan van Portug voor Portugal. Frankrijk stuurt zo'n tien verbindingsofficieren naar Libië... om de opstandelingen met raad en daad bij te staan...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 zegt dat hij de luchtaanvallen wil opvoeren. Het weer nog zonnig, droog en aangenaam warm met aan zee temperaturen rond 20 graden, in het binnenland nog iets warmer, 25 graden. Komende dagen weinig verandering. ANWB ah, verkeersinformatie met 25 kilometer files. Op de A12 arnhem utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen 2 kilometer door een ongeluk. De weg is hier weer vrij. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Van Brinden-Noordbrug. 3 kilometer. Ook dat komt door een ongeluk. Alle rijstokers zijn weer open. A27 Gorkum richting Utrecht tussen Houten en knopend Rijnsweert 5 kilometer. Ook hier is een ongeluk gebeurd en is de linker rijstok dicht.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 Ga naar nalaten.nl of bel 0900-210-200. Lokaal tarief. Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elspeth Gruutke. Mooi dat u luistert naar Dit is de dag. Jij hoort op school te zitten... Ja, dat is niet leuk, hè. Je spreekt met dit nieuwe consertje. Wat gaan we doen? Je weet dat de maatregelen tegen spijbelen niet mal zijn... en dit gaat jouw ouders 113 euro kosten. Waar ben je nou mee bezig? Stel, je kind komt op een dag thuis van school en zegt... pap, man, bekijk het maar, ik stop met school. Paniek bij de ouders. Vandaag is er een onderzoek naar schoolverlaters uitgekomen... van het expertisecentrum Beroepsonderwijs. En hier aan tafel zit onderzoekster Barbara van Wijk. Goedemiddag, mevrouw van Wijk. Mm -hmm. Is het erg als je kind stopt met school zonder diploma? In een aantal gevallen is het erg. Je komt beter op deze, in deze samenleving terecht als je een diploma hebt. Maar uitval is niet altijd definitief. Een deel van deze kinderen keert weer terug naar het onderwijs. En dan is het natuurlijk al veel minder een probleem. Vandaag is ethicus en filosoof Jan Vorstenbos te gast in onze rubriek Zwart-Wit over ethiek. Jan, goedemiddag. Mm -hmm. Heb jij wel eens op het punt gestaan af te haken op school? Nee, ik vond het heel erg leuk op school over het algemeen. Ja. Ja. En ik hoef er ook niet heel hard voor te werken. Kijk. Dus dat was eigenlijk meer een soort hangplek voor mij. <laughs> Katja Meertens, je bent in Cadenza geweest. Een hospice met twintig bedden. Een jaar heb je daar doorgebracht. Gemiddeld sterven daar wekelijks vier mensen. En jij schreef er een boek over. Van harte welkom. Ja. Dat moet een zwaar jaar geweest zijn. Ja, dat vragen wel meer mensen aan mij. Uh, ik vond het uh, af en toe wel zwaar. Maar er zijn ook heel veel mooie momenten geweest. Dus... Over het algemeen beschouw ik het als mooi en niet als zwaar. Dichter bij de dag is vandaag Renze Sinkgraven. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen drie uur. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? U kunt reageren via de mail. Dit is de eo.nl of via Twitter. En gebruikt u dan de hashtag DIDD. we gaan niet daar gewoon Nee, we dus gaan je mag uh, door. inderdaad praat u met Barbara van Wijk. Uh, u komt vandaag met een onderzoek en uh, daarin zegt u... het valt eigenlijk wel mee met die schoolverlaten. Dus wat is er precies aan de hand? Nou, het valt, mee, het valt mee. Natuurlijk is voortijdig schoolverlaten niet goed. Een deel van deze leerling, de leerlingen die stoppen, die komen echt slecht terecht in deze samenleving. Dat is al heel vaak wetenschappelijk bewezen. Maar wat we vergeten is dat voortijdig schoolverlaten niet definitief is. Deze leerlingen stoppen heel vaak niet voor altijd. Een derde van de leerlingen gaat al binnen drie jaar weer terug naar het onderwijs. En probeert het dus nog een keer. En een grotendeel succesvol. Een derde deel van de mensen die voortijdig schoolverlaten... zit een paar jaar later weer gewoon in de schoolbankjes. Dat klopt. Ja, uh, en daarvan zegt u, dat is goed nieuws. Dat is natuurlijk heel goed nieuws. We hebben een heel ander beeld van zo'n voortijdig school verlaten. Het worden gezegd... allemaal criminelen, denk ik? Ja. ja, en dat is dus echt voor een deel niet waar. Er zitten leerlingen bij die uh, een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt... en een jaartje niet weten wat ze willen doen. Er zitten leerlingen bij die een jaartje de wereld rond gaan reizen... om zichzelf te ontdekken en dan weer naar school gaan. Er zitten leerlingen bij die zwarende problemen zijn... Uh, om wat voor reden dan ook zichzelf weer hervinden en weer de weg terug naar school vinden. Oh ja, en u zegt het is belangrijk dat we dat beeld nuanceren? Het is belangrijk dat we dat beeld nuanceren... juist omdat we deze leerlingen dan beter kunnen helpen. Als we zorgen dat zij weten waar ze moeten zijn... als ze weer naar school willen, als ze een nieuwe opleiding zoeken... en als, ook als zij terugkeren naar school... als we ze dan de juiste begeleiding geven... zodat ze hun weg weer kunnen vinden op school... dan denk ik dat het nog meer jongeren terug kunnen keren en dat ze nog succesvoller zullen zijn. Ja, want is het vaak zo dat als iemand uh, die op de HAVO zit uitvalt... dat hij dan ook een paar jaar later weer terug is op de HAVO? Of gaat hij dan een ander onderwijstype volgen? Deels is het zo dat ze terugkeren naar het eigen onderwijs. Uh, maar met name de jongeren die uitvallen in het voortgezet onderwijs... keren heel vaak terug in het mbo. Je ziet sowieso dat de meeste okay. leerlingen in het mbo terugkeren. En kan je dan zeggen dat mensen die op de HAVO uitvallen... uitvallen omdat het allemaal veel te rationeel is... terwijl ze op het mbo met hun handjes mogen werken? Dat zal voor een deel vaste waarheid zijn. Maar dat, uh, er zullen voor een deel ook allerlei andere redenen spelen. Sommige jongeren denken dat het makkelijker is om te gaan werken. Ja. Komen erachter dat de leuke banen niet voor het oprapen liggen zonder diploma. Beseffen dan, ja, ik moet toch wel aan de bak. Ik moet dat diploma gaan halen. En gaan dan terug naar school. Ja. Kunt u een, type, een, of een, een plaatje schetsen van zo'n drop-out? Hoe ziet de gemiddelde drop-out eruit? Er is nou net geen plaatje van de gemiddelde drop-out. Je moet zich voorstellen dat, er een, uh, dat het VWO vijf leerlingen zijn die... Uh, uh, puberaal gedrag gaan vertonen, te veel jointjes roken en ermee ophouden. Um, maar het gaat ook om jongeren die al uh, heel erg in de straatcultuur uh, verzeld zijn geraakt... en uh, inderdaad op het criminele pad terechtkomen... het niet stoer vinden om naar school te gaan en er daarom mee het Ja, Dus die verschillen zijn gewoon heel groot? Ja. Heeft het ook met de achtergronden thuis te maken of jongeren wel of niet uitvallen? Dat speelt zeker mee, ja. Ja. Maar we weten nog niet of dat ook bij de terugkeer een rol speelt. Op, dat moment, op dit moment zijn we nog niet zo ver met ons onderzoek. Nee. Zijn er regionale verschillen? De regionale verschillen zijn heel groot. Het was al bekend dat er regionale verschillen zijn in uitvalpercentages... Uh, nu is ook uit ons onderzoek en, en, en, Duit... hoe, hoe ziet dat eruit? Waar moet je niet naar school? Als je, of waar moet je als ouders niet gaan wonen als je niet wil dat je... Kunt... In de ja, grote ja. steden is het uitvalpercentage veel hoger dan in, uh, dan in andere gemeenten. Als je kijkt naar terugkeer, dan blijkt dat de noordelijke provincies... de, uh, de kop van Noord-Holland, de Groningen en Friesland... daar keren veel meer jongeren terug naar school dan uh, in het zuiden en in het oosten van het land. Oh. Heel opvallend. Dan komen ze eerder tot bezinning, worden ze nuchter en denken van nou ja, laat ik toch maar naar school gaan. Ja, wat erachter zit, dat durf ik nu nog niet te zeggen... Maar daar gaan we wel naar op zoek, want dat is natuurlijk wel een heel interessant gegeven. Duidelijk is in ieder geval dat de regio's van elkaar zouden kunnen leren om dat zelf eens na te gaan. Van waarom doet die regio het nou veel beter dan mijn regio? Maar dan suggereert u dat het niet in de volksaard zit, maar dat er omstandigheden zijn die maken dat ze toch weer terug gaan naar zou school. Dat zal waarschijnlijk ook meespelen. Ja, sommige regio's zijn er al best wel bewust mee bezig om jongeren terug naar school te bewegen. Nou, Andere ja. regio's, daar hebben ze dat eigenlijk een beetje opgegeven. Dan hebben ze iets. Nou, die jongeren die gaan het toch niet halen. Daar gaan we onze energie niet in steken. Maar hoe is het met die scholen waar die jongeren vandaan uitvallen? Voelen die zich nog op om de jongeren te blijven volgen, om af en toe nog eens te bellen... om te proberen de jongeren weer terug te krijgen op school... of schrijven ze die jongeren meteen af als ze de school hebben verlaagd? Um, dat is heel wisselend. Er zijn een aantal goede voorbeelden... waar ze echt proberen om de jongeren uh, weer terug te krijgen naar school. Vaak zijn het dan persoonlijke docenten... die goede contacten hebben opgebouwd met de jongeren. Uh, mentoren die heel fanatiek zijn. Of scholen die een uh, programma hebben opgezet. Er zijn scholen waar ze klasjes hebben voor jongeren... die niet meer weten wat ze willen doen. En in die klasjes proberen de jongeren weer naar een bepaalde opleiding te krijgen. Dat is een, een klasje voor schoolverlaters eigenlijk? Dat, is eigenlijk nou ja, dat, dat zijn dan niet echt schoolverlaters, want ze zitten nog op school... maar ze volgen op dat moment geen opleiding. Maar, maar door ze, allerlei oriëntatieoefeningen, uh, nou, ze gaan oriënteren bij allerlei opleidingen. En heel vaak uh, zijn het ook klasjes... waar een bepaalde rust en regelmaat wordt aangebracht. Uh, leervaardigheden worden opgedaan. Sociale vaardigheden worden opgedaan. Zodat de leerlingen op het moment dat ze weer een opleiding gaan volgen... Ah ja. het wat makkelijker hebben. Ah, ik wil niet meer naar school. Oh, daar hebben we nog een leuk klaslokaal voor dan, zeg de, zegt de docent dan. <laughs> Zo simpel zal het niet zijn, maar heel simpel gezegd is dat wel, uh, wel ja. de realiteit op dit moment. En ik las ook in, in een artikel in de krant vanochtend dat het vaak ook om jongeren gaat... die een heel ingewikkeld leven hebben, bijvoorbeeld al heel jong kinderen hebben gekregen... of schulden hebben opgebouwd. Wordt daar voldoende bij geholpen om daar een, een, een, een oplossing voor te vinden? Nou, wat op dit moment op scholen wel een beetje het idee is... op een gegeven moment uh, scholen zijn natuurlijk geen hulpverlenersinstanties. Dus als leerlingen een heel ingewikkeld leven hebben... Dan is het op een gegeven moment, ja, wij kunnen, daar, daar kunnen we als school niet mee matchen. We kunnen niet overal mee rekening houden. En dan zo valt zo'n leerling uit en komt wel in, vaak in de hulpverlening terecht. Maar school kan daar weinig mee doen. En juist dit zijn ook leerlingen die dan vaak na één of twee of drie jaar hun leven weer op orde hebben. Het kind is wat groter, gaat naar de opvang. Of uh, ze zijn dat criminele milieu toch weer ontworsteld. Ja. En dan kunnen ze de school weer aan. Dan kunnen ze weer terug naar school. Ja. Want wat zijn de belangrijke actoren? Wie, wie bepaalt of een, een scholier uiteindelijk weer naar school gaat? Dat is op dit moment uh, nog niet helemaal duidelijk. We, de, de vervolgfase van ons onderzoek zal zijn dat we een heleboel terugkeerders gaan spreken. Om juist dit te achterhalen van wat is voor jou nou de reden geweest om weer terug naar school te gaan. We weten het al wel van leerlingen die volwassenenonderwijs volgen. En zij geven vaak aan dat ze een soort uh, op een moment van zelfbezinning hebben gehad. Van ik moet dat diploma halen. Ik dat ik wil, is gewoon heel leven, belangrijk ik als ik doorgaan. verder wil. Ja, ja, inderdaad. Jan dan moet ik weer naar school. Kom jij veel, jij geeft ook les, kom je veel mensen... Nou ja, we hebben natuurlijk bij filosofie heel veel mee te maken. Omdat wij ja. een verkeerd beeld hebben. Maar op de universiteiten werkt dat anders. Maar wat me wel interesseert als maatschappelijke beweging... is of over de jaren heen, zo de laatste dertig jaar bij wijze van spreken... dat het aantal drop-outs veel groter is geworden. En want dat, dat zou iets te maken kunnen hebben met wat ik bij mijn studenten ook vaak zie. Dat ze in de toch wel tamelijk chaotische en ingewikkelde samenleving... eigenlijk geen idee hebben wat hun toekomst zou moeten zijn. Zodat het eigenlijk ook niet ingegeven wordt door een duidelijk profiel van... nou ik word dokter, of ik word dat, of ik word dat. Er is zoveel te koop in de maatschappij. Is het zo van dat het aantal dropouts over de jaren heen groter is geworden? Of? Uh, nou, is dit wel een lastig antwoord... omdat wat wij onder dropouts verstaan... dat zijn de leerlingen ja. die geen startkwalificatie hebben. Dus die hebben geen, geen havo vwo diploma of geen diploma op minimaal niveau 2 van het mbo. Dus dat zijn niet de universitaire de uh, nee, precies, deelnemers... Ja. Nee, nee, die nee, nee, hebben hun vbo-diploma echt... al. Ja. Maar in algemene termen daalt het voortijdig school verlaten. Oh, dat was dan. nog in, uh, een... Ongeveer tien jaar geleden waren het er nog 70.000. Nu zijn het er 35.000. In 2016 hopen ze dat het er nog maar 25.000 zijn. Oh, dus het aantal voortijdig schoolverlaters neemt heel sterk af. Er is ook heel veel opgestuurd de afgelopen jaren. Maar het beeld is vanuit het huis, dat het steeds erger wordt. Dat is dus niet waar. Ook niet ja. in het VMBO? Ook niet in het VMBO. Oké. Okay. Je ziet dat juist in het voortgezet onderwijs... de aantallen voortijdig schoolverlaters enorm aan het dalen zijn. In het MBO gaat het wat minder hard... Maar juist in het voortgezet onderwijs gaat het heel erg snel vooruit. En hoe komt dat? Wat wordt eraan gedaan, concreet? Uh, wat ik net zei, de opvangklassen, zodat jongeren niet in het niets verdwijnen. Uh, er zijn uh, heel veel scholen die uh, allerlei uh, samenwerkingen zijn aangegaan met hulpverleners. Die leerlingen bespreken, zodat ze met elkaar contact hebben. Dat ze niet denken dat iemand anders het wel oplost, maar heel duidelijk is, is wie het aan het oplossen is. Uh, de, de opleidingen contacten, die, zijn liggen, die contacten liggen natuurlijk niet voor het oprapen. En normaal gesproken heeft iemand van jeugdzorg geen contact met een docent op school. Nee, precies. Dat moet allemaal georganiseerd worden. Dat moet allemaal georganiseerd worden. En dat soort initiatieven zijn de laatste jaren enorm aan het opkomen... Daar, wordt, uh, daar is veel geld voor uitgetrokken om uh, dat te verbeteren. Scholen worden beloond als ze minder voortuigende schoolverlaters krijgen. En dat heeft, ge gelukkig, heeft dat effect. Ja, ja. Want voor de scholieren is het niet zo heel erg als ze één of twee jaar eruit zijn en een mooie reis gemaakt hebben in dat jaar. Voor scholen is het vervelende, want voor een imago is het niet goed natuurlijk. Het is zeker niet goed. Nee, ze worden de onderwijsinspectie ook zeker op af, uh, afgerekend als ze. Te veel voortijdige schoolverlaters hebben. Ja, en het ik... is voor de klassen natuurlijk ook niet goed. Want, dat is niet zo erg toch, als er een vervelende weg is, dat, uh, dan gaat het heel goed prima verder. Maar als het een gewoonte wordt in een klas, dat de leerlingen toch wel verdwijnen. Dat dan is... kan twijfelaars, kan dat uh, kan wel kan de streep, de streep, ja, ja precies, als ja. hij niet meer komt, dan kom ik ook niet meer. Ja, dan kom ik ook niet meer. Ja. Kunnen scholen echt wat doen? Hebben die echt een belangrijke taak erin? Of zeg je van, nou ja, dat is niet hun voornaamste taak, dat is toch van ouders of van andere instanties? Het is natuurlijk niet zo dat er één iemand de taak heeft. Maar scholen zijn zeker belangrijk. Uh, de leerlingen die dreigen uit te vallen, die geven heel vaak aan... Ik werd op school niet gekend. Ik was maar een nummer. Niemand had het door als ik er niet was. Dat soort antwoorden worden nog veel te vaak gegeven. Oh ja. Het gaat beter, absoluut. Oh ja. Maar dit is nog te vaak het geval. Oh ja. Naast natuurlijk dat hulpverlening en ouders een belangrijke rol zouden moeten nemen. Kan jij wel eens op punt gestaan school te verlaten? Um, ik heb eerlijk gezegd de school journalistiek niet afgemaakt. Niet afgemaakt? <laughs> je bent een echte schoolverlater. <laughs> Geen echte volgens de definitie, maar wel een We zullen de Dat blijft misschien wel voor je. Het is de statistiek niet afgemaakt. Ja. ja. Goed, vandaag is er een debat in de Tweede Kamer. Is dat belangrijk of zeg je van Dat is absoluut belangrijk. Er worden allerlei bezuinigingsvoorstellen doorgesproken. Um, wat er bijvoorbeeld besproken wordt is of de instroom op... Op dit moment mag je ook zonder VMBO-diploma op niveau 2 van het mbo instromen. Dus als je voortdurend het VMBO hebt verlaten en je denkt ik wil toch weer naar school... dan kun je op niveau 2 beginnen. Maar um, ze zijn van plan om dat af te schaffen. Okay, dus je moet lastiger. voortaan je VMBO-diploma hebben om op niveau 2 te beginnen. Waardoor deze leerlingen een veel langere leerweg moeten doormaken om hmm. uiteindelijk toch nog op een beetje niveau de arbeidsmarkt Want te niveau betreden. Niveau 2 van het mbo dat is het laagste niveau in het mbo? Dat is het 1 naar laagste. Je hebt niveau 1 dat is het laagste niveau. Dat zijn echt opleidingen waar je uh, tot assistent wordt opgeleid zodat je mee kunt werken op de arbeidsmarkt. Niveau 4 is het hoogste niveau dat zijn de doktersassistenten en uh, meer okay. dat soort beroepen. Ja, en tot nu toe mocht je vrij makkelijk instomen op niveau 2 dat ja. wordt als het doorgaat afgeschaft? Dat wo dan wordt dat afgeschaft en dat zou juist voor deze doelgroep je kunt je voorstellen dat als je de HAVO niet hebt afgemaakt en weer naar school wil en je moet dan op niveau 1 beginnen, waar je echt heel basale dingen ja. leert. Dat je daar niet heel blij mee bent en dat je dan minder geneigd bent om terug te gaan. En dat je toch al voor een echt beroep mag leren. Oké, okay. dankjewel. In de Martiniëkerk in Groningen is zojuist de herdenkingsdienst begonnen voor Dick Havenman. De 48-jarige agent werd vorige week doodgeschoten in Buffalo door een uitgeprocedeerde asielzoeker. In Groningen is NOS-verslaggever Colette van Nuenen. Colette, is er veel belangstelling voor deze herdenkingsdienst? Heel erg veel. Ja, er is uh, zeker 2000 man politiepersoneel. Uh, en die liepen in een stoet. En iedereen begint mij nu aan te kijken omdat het uh, kennelijk toch niet stil genoeg is. Dus ik ga nog iets achterpraten. Uh, die liepen in een stoet de kerk in... Maar de... Veruit de meesten die konden de kerk helemaal niet in en moesten naar het plein achter de kerk waar een groot uh, scherm is opgesteld. Uh, waar zij dan alsnog de dienst kunnen volgen. De schatting is zo'n beetje 2000 uh, politieagenten en daarnaast natuurlijk nog het burgerpersoneel en andere belangstellenden die, uh, die hier staan. Ja, Nick Havenman wordt met korpseer herdacht en later ook begraven. Uh, wat houdt dat in die korpseer? Dat houdt bijvoorbeeld in dat op zijn, vlag, uh, uh, op zijn kist een uh, Nederlandse vlag lag... en dat al het uh, personeel in ceremonieel tenue is. Uh, dat wil zeggen witte handschoenen die een politieman natuurlijk normaal gesproken nooit draagt. En een gouden nestel, dat is zo'n uh, ja, zo gevlochten band van de schouder naar uh, een knoop... Um, en dat zag er best indrukwekkend uit om ze zo te zien uh, marcheren. En ik heb ook met een agent gesproken die zei... dit is voor ons echt heel, heel raar om er zo in vol ornaat, uh, bij te lopen. En het doet ons allemaal zo realiseren dat het ook ons uh, kan overkomen. Uh, een man zei tegen mij... Uh, uh, mijn vrouw die zei, ik ben blij dat je thuis bent toen ik had gewerkt. Nou, dat had ze echt nog nooit in zijn leven uh, gezegd. En uh, dus het is... Voor de agenten hier heel bijzonder dat dit gebeurt. Maar ook landelijk is dit bijzonder. Want uh, nou ja, hoe vaak wordt een uh, agent uh, doorgeweld om het leven gebracht... dat is één keer in de drie à vier jaar uh, gemiddeld. De laatste keer was Gabrielle Savat in uh, Amsterdam. En dat is alweer in 2008 geweest. En ook zij is toen met korps eer begraven. Ja. Hoe ziet de rest van de dienst eruit? Hoe ziet die herdenking eruit? Er is zojuist uh, begonnen met de eerste toespraak. Uh, de dienst gaat in totaal ongeveer anderhalf uur duren. Ook uh, minister Opstelten van uh, Veiligheid en Justitie die zal nog een woordje spreken. En dat is vooral omdat hij begin jaren tachtig koortsbeheerder was in, uh, in dit gebied. En hij heeft toen ook uh, havenman uh, in dienst genomen. Uh, dus hij zal straks ook een woordje spreken. Dat is uh, dat. ...is in de loop van deze uh, dienst, die ongeveer anderhalf uur gaat duren. De begrafenis is overigens pas morgen en die zal zijn in besloten kring. Okay. Dankjewel, Colette van Nuenen, in de Martinekerk in Groningen... ...waar de herdenkingsdienst is begonnen voor Dick Havenman... ...de 48-jarige agent die vorige week werd doodgeschoten in Pavlo. Jan Forstenbos, ja, het is, is een, een dag vol uh, herdenkingsdiensten. We hadden vanochtend ook al de dienst in uh, Alphen aan de Rijn... ...of de herdenking in, in, uh, in de Schouwburg daar... Nu dus in Groningen. Is dat belangrijk om, om uh, zulke gebeurtenissen te verwerken... dat je dan op deze manier daar aandacht aan geeft? Ja, ik denk het wel, ja. ja ik denk dat het heel erg belangrijk is om, uh, om dat, uh, ja, wat dan heet, samen te delen. Van er de, de worden dingen gezegd. Men, men, men voelt gewoon van dat het gedeelde smart is. En het is niet halve smart, die wordt er niet minder van. Maar je merkt wel van dat je weer een, een soort collectief gaat vormen. En, en in dit geval vind ik eigenlijk nog een, een, een bijzonder aspect aan zitten. Omdat al die, die politieagenten in uniform eigenlijk ook zo'n soort collectief representeren. Wat eigenlijk nooit een collectief is natuurlijk. Want al die agenten zie je op straat en die zitten overal verspreid. En die laten nu zien van dat ze inderdaad gewoon een gedeelde, een gedeelde job hebben en zo. En dat één van hen, dat vind ik wel interessant. Indrukwekkend eerlijk gezegd. En, ja. en wat ook Colette zei over dat die ene agent zei: van ja, het kan ons ook overkomen. Die identificatie maakt natuurlijk voor de, door het specifieke beroep eigenlijk veel meer. Maar ook voor als je er als niet-agent naar zit te kijken, is dat toch indrukwekkend. En, en dat is een manier om het verdriet op te lossen, zal ik maar zeggen. Want het moet verwerkt worden. Ja. Want zeker ook omdat, en daar komen we misschien later nog over te spreken, dit in feite allemaal hele tragische gebeurtenissen zijn waar een soort onmacht overheerst. Hè? Je kunt niemand eigenlijk echt heel expliciet de schuld geven. Dus dan, dan is er nog veel meer eigenlijk een soort leegte van hoe moet ik hierop reageren. En dat maakt het mogelijk om dat samen te delen. Dus ja. ik denk dat dat heel erg belangrijk ja. is. Ja. Is er in, in deze tijd meer behoefte aan dit soort bijeenkomsten dan, dan vroeger bij grote, bij grote gebeurtenissen of, of maakt dat eigenlijk niet zo heel erg? Vaar? Ja, nou ik denk dat de algemene... als je het in zijn algemeenheid analyseert. Ik weet niet hoe de trends precies lopen, maar het is natuurlijk wel zo van dat we dat is een cliché in een geïndividualiseerde samenleving le le leven en dat de tradities vervaagd zijn. Begrafenissen en dat soort zaken die tot een, kleine, tot een kleine gemeente behoorden zal ik maar zeggen. Dus er is wel behoefte denk ik om weer iets als het ware een, een publieke ruimte te creëren en een collectief te vormen. Dus ik kan me wel voorstellen dat zeker bij deze gebeurtenissen mensen naar elkaar toetrekken. He, dat is bijna een, een, een reactie die je wel kunt voorstellen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat in gecirculariseerde tijd dat, dat toe, toe zal nemen. Ja. Ja. Paar van wijken. Even naar jou. Jij bent in een hospice uh, geweest een jaar lang. Daar werd altijd als iemand was overleden ook een bepaald ritueel uitgevoerd, hè? Ja. Vertel eens hoe dat ging. Um, ja, dat heette de uit- of dat heet nog steeds de uitgeleide. En dan um, wordt een, um, uh, worden er, wordt er afscheid genomen van de overledene in cadenza. Dan nemen alle. Het, het hospice heet cadenza. Ja. ja. En uh, alle medewerkers van Cadenza nemen dan afscheid. En die gaan in twee rijen staan uh, bij de deur van de kamer... waar de overledene heeft ge gewoond voor een uh, tijdje. En dan uh, wordt er een gedicht voorgedragen. En dan begeleiden ze hem uh, de kist met uh, de familie. Die gaat de lift in en dan, en dan gaan de medewerkers allemaal met de trap naar beneden. En dan begeleiden ze ze tot de deur en totdat de begrafenisauto uit het zicht is... Uh, uh, kijken ze het na en zwaaien ze. Ja, en daarna drinken ze koffie. En daarna drinken ze drinken koffie. Ja, ja. ja. ja dat is eigenlijk een, een, een eigen tijdse vorm van een ritueel. Ja, dat, dat, dat, dat is een beetje paradoxaal, want rituelen horen eigenlijk tot een traditie te behoren. Hè. Dat kennen we natuurlijk eigenlijk al zo oud als de mensheid is. Hè. Denk aan rituele slacht en dat soort zaken. Uh, maar, maar hier is het, leven we nu in een post-traditionele -traditione tijd waarin we eigenlijk uh, op een eigen manier onze rituelen vorm moeten geven. Hè. En, ja, dat, dat, dat heeft iets paradoxaals. Want de vraag is van of dit ritueel niet uh, uh, ja, heel beperkt zal zijn en over tien jaar weer vervaagd zal zijn. Maar dat rituelen nodig zijn en dat het ook niet per se onmogelijk is om rituelen zelf uit te vinden. Het hangt een beetje van de definitie van ritueel af. Maar iedereen heeft ook in een zijn dagelijks leven rituelen... die een vastigheid geven. En die op de een of andere manier... ook, op, de een, of andere manier op een andere manier in het leven doen staan... dan alleen maar producerend en arbeidend... en, effect en op effect bejaag. Dus ik denk dat dat gewoon een hele wezenlijke... Uh, menselijke behoefte is... om die rituelen op de een of andere manier te beleven. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan even wielrennen. In België wordt vandaag de klassieker De Waalse Pijl verreden. Gio Lippens is daarbij. Gio, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe verloopt de koers tot nu toe? De koers ja, verloopt uh, volgens een schema dat we heel vaak zien. Uh, de rijden kopgroep weg. Dat deden ze in dit geval meteen naar de stad. Ze namen bijna 17 minuten voorsprong. Ruime voorsprong dus. En toen begon het peloton toch wel een beetje te rijden. En inmiddels is die voorsprong van die vier koplopers teruggelopen tot uh, 11 minuten. We hebben nog 84 kilometer te koersen. Dus echt zorgen hoeven we ons voorlopig nog niet te maken. Want uh, het peloton uh, dat het tempo dan heeft opgevoerd, lijkt toch wel in staat om voor de laatste beklimming van de muur van Hoei. Die kop oplopers te pakken, want daar komt het natuurlijk op aan. Die beklimming van de muur van Hoei zit er drie keer in vandaag. Ja, die laatste keer, dat is natuurlijk de beslissende keer. En daar willen alle favorieten zich natuurlijk wel aan kop van dat peloton gaan nestelen. En dan hebben we zo'n beetje het scenario gehad dat we de afgelopen jaren vaker hebben gezien. Vorig jaar was het Cadel Evans die hier won. En dit jaar kijkt iedereen toch ook wel naar Alberto Contador. Die heeft aangekondigd dat hij hier hoge ogen wil gooien. Maar hij heeft wat last van ja, infectie aan de luchtwegen. En laat op dit moment, want we kijken nu naar het peloton, laat toch zijn ploeg in elk geval hard rijden op kop van dat peloton. Om dat gat maar te verkleinen. Nu alweer 10 minuten en 50 seconden. En die ploeg dat is dan de Saxo -bankformatie van Bjarne Ries. Dat is die ploegleider uit Denemarken, de Kaleman. En die hebben dit jaar toch al een aardig succes gehad met Nick Nuyens in de ronde van Vlaanderen. Die won die. We zien ook nog de ploeg van Leopard naar voren er komen. Nieuwe ploeg dit jaar in het peloton. En Leopard, die ploeg, die rijdt natuurlijk voor de Broertje Schlek, die ook allebei hier straks op de muur van Hoei van voren willen gaan zitten. Verder is Jorquin Rodriguez een grote favoriet. En wij kijken natuurlijk allemaal ook naar Robert Geesink en Bauke Mollema. Zojuist nog even een ontsnapping van een aantal mannen. Met daarbij één Duitser van Skillshimano, Simon Geske, Maar die zijn weer teruggepakt door het peloton. Zodat we nog steeds vier man op kop hebben. Van Tomme, Paterski, Helminen en Van Hekke. De voorsprong loopt ziender ogen terug. 10.48. Eén ja, vraag nog, Gio. Ik zag vanmorgen foto's in de krant van Contador met een mondkapje vanwege hooikoort. Heeft hij dat op vandaag? Uh, hij zal er niet mee rijden, want uh, hij krijgt dan echt veel te weinig lucht binnen. Dat is het grote probleem van mensen met hooikoorts. Ze kunnen wel trainen met een mondkapje voor, maar dan kunnen ze toch niet echt diep gaan. Want je krijgt gewoon bijna geen lucht meer. Okay. Dus eigenlijk is het effect uh, averechts. Maar Contador rijdt uh, op dit moment dus zonder mondkapje. En maar hopen, want het is slecht weer voor hem natuurlijk, voor mensen met last van hooikoorts. Hopen dat hij er een beetje doorheen komt. Oké, okay, dankjewel Gio. Horen je straks weer? Katja Meertens, je schreef. De meeste mensen gaan hier dood, leven in een hospice. Um, hoeveel, hoe lang leven mensen over het algemeen als ze in een hospice aankomen? Dat is in 2006 onderzocht door het NIFEL. Uh, toen was het uh, 30 dagen. Ik weet niet of dat inmiddels uh, verminderd is, maar in cadenza was het afgelopen jaar, dus in dat is het grootste hospice van Nederland, 23 dagen. Ja. Maar hoe dat in het algemeen is, dat ja. weet Maar goed, dan niet. hebben we een beetje een, een beeld erbij. Jij ja. beschrijft in je boek uh, heel veel verschillende mensen, terminale zieken, hun familieleden. Uh, wie, wie is jou bijgebleven? Als je denkt aan je tijd daar. Ja, er zijn heel veel mensen mij bijgebleven. Uh, ik begin mijn boek met mijn mevrouw Van Uden. Uh, de, de mevrouw die uh, uh, heel graag uh, wilde dat haar naam zou worden genoemd. Ja, dat zegt dat ze met naam en toename in je boek wil. Ja, ja. ja want ik heb uh, iedereen geanonimiseerd. Ik heb ook uh, mensen wat samengevoegd. Omdat ik uh, ja, kan niet 200 mensen opvoeren. En uh, Dus soms heb ik het ene deel van een verhaal bij een ander deel van iemand gestopt. Uh, maar mevrouw van Uden was wel uh, ja, een hele lieve mevrouw... die uh, ook wel een beetje eenzaam was in het hospice. En uh, zij had geen kinderen. Zij, uh, en had wel uh, een kinderwens uh, gehad. Dus ja, dat, dat is dan heel, uh, ja, vind ik heel moeilijk... dat zij dat op het eind van haar leven weer tegenkomt. Dat ze geen kinderen heeft nee. gekregen. En daar, ja, dan ben je wel alleen op je sterfbed. Ja. Het valt me op dat, je, dat, dat het personeel in, in dat hospice... ongelooflijk liefdevol met die mensen omgaat. Ja. Ze echt probeert op, op allerlei manieren het, het, nou ja, het leven of het sterven... Zo, zo makkelijk mogelijk te maken. Zijn het allemaal zo'n aardige mensen die daar werken? Ja, Nou, ik vind allemaal aardige mensen. <laughs> ja. uh, maar dat is ook wel wat palliatieve zorg inhoudt. Palliatieve zorg betekent de zorg voor stervenden... Uh, op allerlei vlakken, lichamelijk, geestelijk... Uh, psychisch um, en, um, en ook zorg voor de naaste. En al die, uh, al die facetten samen, dat heet palliatieve zorg. En het betekent ook eigenlijk van we kunnen je niet beter maken... maar we kunnen wel je leven nog proberen te veraangenamen. Ja. En opvallend is ook dat mensen heel verschillend denken over de dood... als ze in dat hospice aankomen. Sommige mensen ontkennen eigenlijk bijna dat ze doodgaan. Terwijl, het lijkt me toch duidelijk als je in een hospice terechtkomt... dat het niet meer goed komt. Hoewel, er staat wel een verhaal in van een mevrouw... die blijkt miraculeus beter te zijn. Ja. Ja dat, ja, dat is verhaal. wel een heel grote uitzondering. Moeten we moeten wel oppassen dat we niet te veel focussen op die uitzondering. Nee, maar ik vond het wel een prachtig verhaal. Ja, het is een mooi verhaal. Ja, dat was een mevrouw die kwam met uh, baarmoederhalskanker. Uh, of nee, nou, eierstokkanker kwam ze in het, uh, in het hospice. En um, zij had een, uh, heeft een hele dikke buik vol met vocht. Dus, en dat is ook allemaal afgetapt in het ziekenhuis. Kam doodziek aan. Uh, ze dachten toen ook dat ze niet uh, langer dan twee jaar zou leven. Maar ze knapte op. En na twee maanden liep ze daar als een kiefiet rond. En en uh, ja, iedereen dacht van dat, zij een, beide, dat ze een vrijwilliger was. En na een half jaar werd duidelijk dat. Uh, hebben ze toch nog onderzoek gedaan. Want dat gebeurt eigenlijk niet meer in een hospice. Maar toen hebben ze toch nog bij haar onderzoek gedaan. En bleek het kanker verdwenen te zijn. En maar maar had zij haar... had haar huis en, en haar spullen allemaal weggedaan. Ja, ja. Zij dacht echt: van ja, ik kom daar toch niet meer terug. Nee. Dus toen was het zoeken naar een ander onderkomen voor haar. En ook even een omslag in je hoofd: van ik ga niet dood, Precies. maar ik ga gewoon nog weer door met leven. Ja, ja, ja. dat is ook een hele merkwaardige situatie. Dat is situatie. een hele merkwaardige situatie. Ja, zij moest het leven weer een beetje adopteren. En daar is ook wel hulp bij gehad. Daar ze ook wel gesprekken over ja. gevoerd. Vandaar ook de titel van je boek: De meeste mensen gaan hier dood. Niet allemaal. <laughs> dat is die nee, ene niet mevrouw al, niet. niet maar, maar hoe komen mensen daar binnen. Uh, uh, hebben ze aanvaard dat ze gaan overlijden, of is dat ook heel, heel nee, nee, niet iedereen. Sommigen wel. Uh, maar uh, dat aanvaarden dat kan ook daar uh, plaats hebben. En uh, ja, Voor de een komt de dood toch nog, nog te snel, en de ander die kan daar wel ja, in allerlei verschillende fases naartoe groeien. Ja, en dat is ook een, bijvoorbeeld een heel aangrijpend verhaal over een 42-jarige vrouw, succesvolle baan, drie kleine kinderen. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat dan ook niet wil aanvaarden. Nee, je? Dat je nee. dat niet meer mee gaat maken. Nee, zij heeft echt ook voor het, een week voordat ze in het hospice terechtkomt. Tot, tot dan toe was ze op zoek naar een uh, hoopvollere diagnose. Uh, bij elke arts die maar haar wilde vertellen. dat ze toch niet zo ziek was. als dat ze dacht dat ze was. Maar helaas, uh, ze was wel zo ziek. En uh, uh, toen ze in het hospice kwam. Uh, heeft ze in drie weken tijd. Uh, heel erg. Uh, ze had een soort van 25-punten plan. die ze wilde voltooien, uh, brieven aan haar kinderen schrijven nog een keer met haar vriendinnen een, een high tea hebben. Met haar man een romantisch dineetje hebben. Nou, dat soort dingen wilde ze allemaal nog doen voordat ze ging sterven. Ze had een uh, uh, veten met haar broer die ze wilde uitpraten. En uh, nou ja, eigenlijk uh, op de, op de uh, dag, op de zaterdag kwam haar broer langs. Uh, na een twaalfjarig uh, veten en, uh, en op zondag uh, is ze uh, in slaap gebracht. En op maandag is ze overleden. Ja. Goed, nou, we praten straks verder. Ja, na het nieuws van een half drie praten we verder. Over twee uur op deze zender het weer één journaal Met daarin ook een vraag bij het nieuws. Voor u als luisteraar, Tim die. Goedemiddag. Hey Thijs, hallo. Uh, we gaan onder meer berichten over de toekomst van SBS Nederland. Naar aanleiding van de overname van het bedrijf door Sanema en Talpa. Er onder de luisteraars ongetwijfeld veel kijkers van de SBS-zenders. En de vraag die gaat daarover: wat moeten John de Mol en concerten, volgen, concerten volgens u doen om de kijker terug te halen naar SBS? Uw suggesties uh, straks in het Radio 1-journaal Reageer via Twitter, hapenstaart NOS Radio 1... of onder het weblog op onze site nos.nl. .no. We gaan gauw naar het nieuws van half drie. Gelezen door Dick de Hark. Radio 1, het NOS-journaal. De brandweer heeft vanwege de droogte in sommige delen van het land... de code oranje afgegeven. Het gaat om Noordoost en Midden-Gelderland, IJsseland en Twente. De brandweer gaat daar met vliegtuigjes speuren naar mogelijke branden... en wordt smiddags gevlogen als het op zijn warmst is. De inwoners van Alfa aan de Rijn hebben de slachtoffers herdacht van de schietpartij van anderhalve week geleden. Op de bijeenkomst in het theater Castellum spraken premier Rutte en waarnemend burgemeester Eenhoorn de nabestaanden en hulpverleners toe. Ook werd een minuut stilte in acht genomen. Frankrijk stuurt zo'n team verbindingsofficieren naar Libië. Ze gaan de opstandelingen in de stad Benghazi adviseren hoe ze hun burgers kunnen beschermen. En ook Groot-Brittannië stuurt tien adviseurs. En de demissionaire Finse regering zegt legt het Europese plan voor noodhulp aan Portugal niet aan het parlement voor. Volgens de vertrekkend premier is de kwestie te belangrijk om te worden behandeld door een demissionaire regering. Als Finland half mei nog geen nieuwe regering heeft, kan Europa nog geen besluit nemen over noodhulp aan Portugal. En dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Er staat bij elkaar 27 kilometer file. Het is al aardig druk op de weg. Wat opvalt is de wat langere file op de A10-dering west richting Zaanstad... tussen Geusveld en knoppen Kromplein 5 kilometer. De nasleep van een aanrijding op de A27 Breda richting Utrecht... tussen Hagenstein en Houten 3 kilometer... Een kapotte vrachtwagen op de A58 bergen op zoom richting Breda. Tussen Heerle en Knopende Stok 5 kilometer. De rechte is daar dicht. En door werkzaamheden op de A58 bergen op zoom richting Vlissingen. Voor de Vlakentunnel 2 kilometer. Radio 1. Dit is de dag dat u luistert. Nou, dit is de dag. Hier aan tafel zit Jan Vorstenbos. Met hem gaan we praten over wanhopige acties van uitgeprocedeerde asielzoekers. Barbara van Wijk. Met haar spraken we over uh, het feit dat schoolverlaters vaak toch weer uh, op school terechtkomen. En Katja Meertens. Zij, schreef een jaar mee, zij liep een jaar mee in een hospice en schreef daar een boek over. U kunt reageren via Twitter. En dan gebruikt u de hashtag DDD. U kunt ook naar onze website gaan. Maar we beginnen weer even in België, want daar wordt uh, gewielrend, uh, de Waalse pijl. Gio Lippens, uh, je hebt nieuws. Ja, ik heb nieuws, want uh, naast de Waalse Peil voor de mannen, voor de profs... Uh, is ook uh, de Waalse Peil voor de vrouwen verreden. Ook om half twaalf gestart. En dan boven hier op de muur van Hoei. Nou, ze zijn weer teruggekomen op de muur van Hoei. En we hebben opnieuw een Nederlandse winnares. Want uh, ze had al drie keer eerder gewonnen. Marianne Vos wint nu voor de vierde keer. Niet vierde achtereen, volgende keer. Want vorig jaar viel ze buiten het podium. Maar nu pakt ze dan toch maar weer die overwinning. Voor Emma Johansson de Zweedse en voor Judith Arndt de Duitse. En wat ook ook erg knap is Annemiek van Vleuten. Tot vandaag de leidster in de stand om de wereldbeker. Die werd hier nog keurig zesde. Ik zeg het even onder voorbouw, Maar in ieder geval heeft Vos volgens mij nu die wereldbeker weer overgenomen van, uh, van Vleuten. Beide ploeggenootjes dus van uh, die uh, ploeg, uh, Nederland Bloeit uh, ploeg. Die uh, het heel goed hebben gedaan in ieder geval in deze wedstrijd. Dus weer een mooie overwinning voor Marianne Vos. Bovenop de muur van Hoei. Dankjewel Gio. Ik ben wel heel benieuwd hoe die muur van hoe je er nou uitziet. Maar misschien kan je dat straks even aan Gio Ik graven. heb er wel eens gewandeld. Hij is heel stijl. Heel hoog ja. en heel stijl. Goed. Gaan we gaan verder praten met Katja Meertens over haar boek. De meeste mensen gaan hier dood over een hospice. Uh, ja, waarom gaan mensen niet gewoon thuis dood? Ja, nou dat willen wel de meeste mensen. Als je dan mensen vraagt waar ze willen sterven... dan wil bijna iedereen thuis sterven. Maar helaas is dat maar een, een derde van de mensen ver, uh, gegeven. En uh, anderen die sterven in het ziekenhuis... of in een verpleeghuis of een verzorgingshuis. Mm -hmm. um, en een aantal sterft in een hospice. En dat gebeurt vaak ook omdat... Um, uh, als je een hele kleine familie hebt of als je ver weg woont... Uh, en de zorg uh, wordt zo intensief dat uh, dat niet meer thuis uh, te doen is... dan kan je naar een naar een hospice gaan waar, uh, waar anderen er dan voor je zijn ja. om te verzorgen. Ja. En dat, dat, dat komt ook in het boek voor... Hè? Dat, dat een familie bijvoorbeeld zegt, de familie Hoving... Van, ja, wij, wij trekken het niet meer, ja. deze, de zorg. Dan zie je wel vaak dat degene om wie het gaat... dat niet altijd onmiddellijk wil aanvaarden. Hoe, hoe ging dat bij die familie? Uh, ja, zij uh, uh, had net gehoord dat zij uh, ongeneeslijk ziek was... En eigenlijk uh, kwam een dag na dat nieuws, dat vreselijke nieuws... Uh, kwam iemand met een foldertje van Cadenza zwaaien. En dat was net iets te snel. Hmm. En um, uh, ja, dus zij dacht echt nog van ja, ik moet dit maar eerst even verwerken. En ik wil gewoon thuis sterven. Maar op een gegeven moment, zij uh, had twee dochters die uh, echt uh, de, de, volledig voor haar zorgden. En die moesten haar ook zelfs naar de wc brengen. Hè? Want als dat niet meer kan, als je zelf niet meer zelfstandig naar de wc kan... dan is het natuurlijk wel, wordt het heel erg moeilijk dan... Uh, Um, dan moet je er gewoon 24 uur per dag zijn. En met twee dochters uh, uh, die ook hun eigen gezinnen hebben... dan, kan dat dus, ja, ja. dan wordt dat echt heel erg lastig. Ja. Maar goed, dan, dan is op een gegeven moment de conclusie van... ook de omgeving, het gaat niet meer. Onze moeder moet misschien toch maar naar zo'n hospice. Maar dan krijg je hele boze mensen in zo'n hospice... want die willen dat misschien wel helemaal niet. Nou, ze zijn niet zo boos... Maar euh, nou, sommigen zijn trouwens wel boos. Want sommigen zijn ook nog boos over die, die diagnose die ze hebben gekregen. Het feit dat ze doodgaan. Het feit dat ze doodgaan, ja. En daar worden ze wel heel erg in begeleid. Er wordt uh, uh, meegesproken. En uh, zo, in het begin worden ze ook even met rust gelaten. En, uh, en even rustig aan het idee wennen. En dan uh, gaandeweg... Uh, ja, de een voelt zich er meer thuis dan de ander. Dat is zeker waar. Ja. Ja. Want zijn er mensen die zeggen van... Als ik, wel over, als ik overlijd, dan wil ik in een hospice. Al, al ja. jaren van tevoren. Ja, die zijn er ook. Dan heb ik ook een uh, vrouw ontmoet. Die uh, werkte uh, als vrijwilliger in een verpleeghuis. En die kende Cadenza al. En die zei echt uh, van... Ik wil naar Cadenza. Oh ja. En van ja, die, die of nee, nee, nee. Toen mocht. was hij wel ziek. Ja, ja. Nee, um, die had, um, uh, nou, ik weet niet of zij bij gezondheid al bedacht dat ze naar Cadenza zou willen, mocht ze ziek worden, dat weet ik niet. Maar toen ze wist dat ze ziek was en niet meer beter zou ja. worden, um, zei ze, ik wil naar Cadenza. Ja. Jan, ja. hoe is dat met jou? Weet jij waar je wel overlijden? Um, ja, ik denk toch in, uh, in eigen kring, ja. Maar ik denk dat het inderdaad heel erg afhangt van hoe de, de hele zorgsituatie eromheen gerealiseerd kan worden. Want dat als er mensen ja, alleen zijn of zo. Dat, dat was bijvoorbeeld het geval met de zus van mijn schoonmoeder. Ben ik een tien keer in zo'n hospice geweest. Die was helemaal alleen op een flat. En dan, dan was dit eigenlijk de enige mogelijkheid om die zorg te verlenen. Ja. En ik moet zeggen dat wat ik, ik vond het heel herkenbaar. wat ik zou horen van jullie gesprek. Van hoe, hoe piëteitsvol en zo dat gaat. En hoe, hoe rustig vooral ook. Omdat het niet meer in de medische context staat maar veel meer in een ja in een troostrijke en, en palliatieve context en zo ja. dat is heel indrukwekkend eigenlijk dat ja. mensen zo dood kunnen gaan ik. Ja, voor mezelf je... ja mijn geliefde wil ik wel om me heen ja, dat, dat, dat kan ook in een hospice, dat wordt ook beschreven ja, mensen, ja, nee, mensen nee, dat mensen ook waar. blijven slapen kinderen erbij blijven echtgenoten ook bij, ja. bij degene die aan, aan, aan het sterven is? Ja, sommigen blijven echt met z'n tweeën. Er is ook een uh, dat is wel heel mooi om te vertellen. Want ik, heb een, uh, ik ben het boek begonnen uh, naar aanleiding van een artikel dat ik in Margriet heb geschreven. En naar aanleiding van dat artikel heeft een, uh, iemand een tweepersoonsbed gedoneerd. Een ziekenhuis uh, aan het hospice. Zodat echtparen ook uh, uh, daar kunnen verblijven in een tweepersoonsbed. Ja. Dat mensen daar gewoon echt helemaal tot het laatst bij kunnen blijven. Je noemde al een paar keer het woord palliatieve zorg. Leg eens even uit wat dat is. Dat is de zorg voor uh, stervenden. Um, uh, en dat uh, is een, een hele... Comp, um, Zorg met vier componenten. Psychische zorg, geestelijke zorg, lichamelijke zorg en zorg voor de naaste. En, um, en dat hele pakket samen, dat is palliatieve zorg. En het komt van het woord palium, wat mantel betekent. En um, dat is eigenlijk van, ja, kan je niet meer beter maken... maar kan er wel voor zorgen dat je um, dat kan het leven je nog wel zo aangenaam mogelijk maken. Ja, en op die, op die overtuiging zijn die hospices ook, ook, de, ook uh, gestoeld. Nou hoor je natuurlijk ook vaak in het laatste levenseinde over euthanasie. Wordt word er euthanasie toegepast in, in hospices? Dat wordt wel eens toegepast, maar heel erg weinig. Uh, eigenlijk uh, sluit palliatieve zorg dat ook een beetje uit. Want um, als je goed naar de definitie daarvan kijkt... dan uh, willen ze het leven niet verlengen, maar ook niet verkorten. Dus in theorie sluit het het uit. Mm -hmm. Maar er kunnen situaties voorkomen dat dat de enige oplossing is. Maar dat komt echt heel zelden voor. Ja, en dat heb je wel meegemaakt in dat jaar? Ja, er zijn twee uh, uh, gevallen geweest. Dat zijn ook tot nu toe de enige gevallen in Cadenza uh, geweest. De, terwijl er al 400 mensen ze ongeveer zijn overleden. Um, en uh, de een uh, had uh, de ziekte van Huntington. En dat is een ziekte waarbij je langzaam uh, je uh, hersenen afsterven waardoor je steeds minder kan. En dat is een onomkeerbaar proces. Het is dus niet te genezen. En, die, en het is ook een erfelijk, erfelijke aandoening. Die vrouw wist precies wat haar te wachten stond. Had misschien nog wel vijf jaar door kunnen leven. Maar het was, ja, die, die had... Geen kwaliteit van leven meer nee. en wilde echt dood. Ja, ja duidelijk. Nou, hoe zie je heel vaak wel dat als mensen binnenkomen in het hospice... dat ze het wel vragen? Uh, kan ja. ik euthanasie krijgen. Ja. En ook vaak al wel een verklaring hebben. En ook heel graag zeker willen weten dat dat plaatsvindt. Wat, wat zit daar achter, achter die, die, die klemmende vraag van mensen? Nou, dat komt ook een beetje doordat in de media... en uh, ingegeven vaak ook door de Nederlandse Vereniging voor Euthanasie... Uh, voor een vrijwillig levenseinde heet het eigenlijk... Uh, uh, die laten zo duidelijk zien, of die vertellen continu hetzelfde verhaal... namelijk dat de enige manier om een milde dood te krijgen is euthanasie. En niemand weet dat dat ook op een andere manier ook kan. En als jij bang bent voor pijn op het laatst of voor verwardheid... Uh, uh, dan, dan wil je euthanasie, want dat, jij denkt dat dat de enige oplossing is. Want dat heb je altijd gehoord. Maar is die vereniging zo dominant in de beeldvorming? Vind ik wel. want het is uh, een vraag die ik heel vaak krijg. Een hospice? Oh, zeker euthanasie? Um, het is de, je ziet het dus bij mensen die binnenkomen, die ervoor staan. Je zou denken dat ze dan toch enige voorlichting al hebben gekregen. Die komen een hospice binnen en uh, die vragen, doen jullie ook aan euthanasie? Ja, dus ja. Het, is, het is een angst voor lijden, waarvan ja. mensen denken dat het alleen door euthanasie opgelost kan worden. En vervolgens in zo'n hospice ontdekken ze dat het ook op een andere manier kan. Ja, en is, Dus is het uiteindelijk in heel, maar heel weinig gevallen ook echt nodig... om euthanasie toe te passen. Ja, want als je uh, dat, die angst kan wegnemen... En nu is het niet voor iedereen angst... want zoals in dat geval wat ik net beschreef, die ziekte van Huntington... ja, ja daar was... zij kon niet met medicijnen doodgebracht. Uh, ja, nou ja, met euthanasie. Uiten, met maar ja. uh, zij kon niet zomaar doodgemaakt worden. Nee. Uh, dus... Um, en, en als je daar, als je de, de angst kan wegnemen door te zeggen van nou, met goede medicijnen kunnen we de pijn bestrijden. En als we het echt niet meer kunnen bestrijden dan kunnen we je in slaap brengen. Dan merk je je klachten niet meer. En dan ga, uh, ga je uiteindelijk in die slaap overlijden. Ja. Ja. Ik heb nog een hele rare vraag. Zit het in het ziekenfondspakket, zo'n hospice? Mag iedereen er naartoe? Uh, sommige hospices zijn AWBZ-instellingen. Um, en... Niet elke, elke hospice is dat. Maar er zijn uh, wel allerlei fondsen. En er wordt een kleine bijdrage gevraagd. Okay, dus het is, je, het is niet zo dat je er niet heen kan omdat je niet kan betalen. Nee. nee. nee. Hoe was het voor jou zelf om daar een jaar rond te lopen? Ja, ik heb het wel echt, echt zo'n heel mooie tijd uh, ervaren. En gaat er ook bij lachen of bij ja. dus stralen als je dat vertelt. Ja, ja, dat nou, het klinkt misschien raar in het oren. Want er gingen wel uh, vier mensen per week dood. ja. Ja. Um, dat, is, uh, ja, dat klinkt inderdaad raar, maar ja, voor mij zijn het vaak... Ja, ik maak natuurlijk niet die hele rauw mee, die mensen die iemand verliezen... Dat, dat het hun naaste is. Ja. Hè? Dat is natuurlijk wel heel anders. Um, het was af en toe wel zwaar. Zeker als, er, als het heel vaak achter elkaar gebeurde. Uh, ook voor de verpleging... kon het dan zwaar zijn. Maar je maakt ook heel veel mooie dingen mee. Mensen zijn uh, op het laat, op, in hun laatste levensfase... valt er heel veel van hun... Uh, van hun da dagelijkse zorgen af. Mensen worden ook wat zachter. Ze zijn uh, uh, heel puur, vind ik. ik. Ik vind het ook wel eens te vergelijken... met de kraamtijd. Uh, hoewel dat, ja, dat is misschien ook een beetje gek. Maar dat je... je het is een, hele intensieve, een heel intensieve periode voor de familie, voor de, voor de stervende zelf. Maar ook voor mensen die er omheen staan zoals ik. Ja. En ben je ook anders tegen de dood aan gaan kijken daardoor? Ik ben anders tegen de dood aan gaan kijken, denk ik, omdat ik er ietsje minder bang voor ben. Maar misschien ben ik wel vooral anders tegen het leven aan gaan kijken. Dat ik uh, me bewuster ben dat ik moet genieten van, uh, van elke dag. En niet alleen maar hard door moet werken en door moet rollen. Wat wil je dat mensen meenemen als ze je boek lezen? Nou, ik wil laten zien dat, uh, uh, dat je op... Uh als je terminale kanker krijgt, dan, uh, dan zijn er verschillende dingen mogelijk. Je kunt thuis sterven met heel veel zorg. Daar is ook allerlei thuiszorg voor. Maar als dat niet kan, uh, dan wil ik laten zien dat een hospice wel een reële optie is. En dat dat niet altijd eng is. En dat je je ook niet als familie schuldig hoeft te voelen dat je de zorg overdraagt. Want dat wordt ook vaak door familieleden uh, gevoeld. En die gaan ook vaak veel te lang door in de zorg. Waardoor ze mantelzorgers zijn uh, dikwijls opgeven. Uh, heel erg overspannen op het eind. Omdat ja, je weet nooit wanneer iemand dan gaat overlijden. Het kan ook echt te lang duren soms. Voor, uh, zeker voor nabestaanden die die zorg op zich nemen. En als je de zorg overdraagt aan een hospice... kan jij weer de dochter of de zoon zijn. Um, en weer de ja, goede gesprekken met je, ouders, met je stervende vader of moeder um, hebben. In plaats van dat je alleen maar aan het verplegen bent.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 You wanna say I do, I do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 Vandaag met Jan Forstenbos. Jan, wij gaan praten over de incidenten in Amsterdam en Buffalo. Waar dodelijke slachtoffers zijn gevallen. In beide gevallen waren er uh, asielzoekers bij betrokken. En uit recente berichten blijkt dat beide mannen geestelijk in de war waren. en uh, geen uitweg meer zagen. Hoe heb jij het nieuws en, uh, en ja, alle gevolgen daarvan in de samenleving uh, ervaren? Ja, ik, ik probeer me daar een beeld van te vormen... en ja, af en toe ook een beetje filosofisch, ethisch ernaar te kijken. En ik moet zeggen van dat een aantal dingen die ik ook in mijn werk... regelmatig probeer een beetje in gesprek te brengen... De, de afstand tussen ethiek en politiek... de afstand tussen, wat betekent humanitair precies... dat die erg in dit soort casussen enorm terugkomen natuurlijk. Maar het, het grote probleem is natuurlijk voor mij... als een gewone consument van het nieuws... om eigenlijk een goed beeld te vormen van wat zich daar afgespeeld heeft... Mm -hmm. Uh, dat, ik heb me er niet echt heel thematisch op gericht. En dan wordt het natuurlijk wel lastiger. Uh, maar ja, wat ik dan zie, ook in de reacties... is dat er een aantal vrij voor de hand liggende impulsieve reacties zijn... die misschien ook wel begrijpelijk zijn. Er vallen termen als idioot en stuur ze allemaal weg en, uh, en dat soort zaken. Ja, dat dat uh, in dit geval toch wel tamelijk schrijnend is. Want uh, ja, asiel zoeken is natuurlijk geen uh, vakantievieren in een land... En dus mijn, mijn algemene gedachte was van ja dat, dat ethici, er is een lange tijd een project geweest over immigratie en ethiek eh, door NWO gesubsidieerd. Dat is inmiddels, ik weet niet precies wat de resultaten daarvan waren, maar dat de problematiek zo immens is, ook in ethisch opzicht, van dat daar echt serieus onderzoek naar gedaan moet worden. Ja, ja. Van wat er allemaal speelt. En andere reactie was ook dat mensen zeggen: ja, dichter dat Nederlandse asielbeleid. Dat is zo onwenselijk dat mensen zo lang moeten wachten op een uitspraak of ze nou wel of niet in zo'n land mogen blijven. De meneer in Buffalo uh, was tien jaar in Nederland geweest en hoorde nu alsnog dat hij weg moest. Ja, de Iranier, ja. Kambis Roustayi, die was ook al tien jaar lang aan het vechten voor een in je ja. hoort ook het geluid dat mensen zeggen, ja dat, dat kan je mensen niet aandoen. Is dat, is dat ook een, een... Ja, nou dat is in zijn algemeenheid denk ik wel een juiste, uh, juiste constatering. Maar uh, kijk, om te beginnen is, wordt dit, dit asielbeleid... dat ook al ingezet is onder Job Cohen, wordt natuurlijk breed gedragen. En het is een evidentie van dat wij niet het leed van de hele wereld... op onze schouders kunnen dragen. Dus er moeten inclusiecriteria worden gevonden... van wanneer laten wij iemand hier... Uh, geven wij iemand hier asiel. En, inclusiecriteria? Ja, wie, wie, kijk, een van die... De conclusiecriteria ja. is dat iemands veiligheid in gevaar moet zijn in het land van herkomst. Ja, ja. Nou, dat, dat is natuurlijk een heel belangrijke voorwaarde. Maar wat veiligheid precies is, dat is lastig. Is dat als iemand bij wijze van spreken op straat meteen doodgeschoten wordt? Of is dat ook als hij gefolterd ah, ja. wordt? Of, dus dat soort vragen. Kijk, het gaat om procedures. Dus je moet weten van hoe je moet handelen. En welke criteria kun je het gebruiken om een vergunning te geven, een mm -hmm. verblijfsvergunning. Mm -hmm. um, vervolgens ontstaat de situatie. Ik heb daar een beetje. Mijn eerste gedachte was van het moet sneller kunnen. Maar dan zie je bijvoorbeeld, als je op de site van de IND gaat kijken... of van Binnenlandse Zaken zie je, dat een van de lastige punten is... Van dat ze na een vrij snelle procedure een ja. verblijfsvergunning krijgen... voor een bepaalde tijd. En die bepaalde tijd is vijf jaar. En na die vijf jaar wordt gekeken of het land van herkomst... misschien veilig genoeg is om je dan terug te sturen. Hm. Kijk, dat vind ik een soort sadisme waarvan ik denk van... ja, eh, niet in de persoonlijke zin, want we hebben dat beleid... met z'n allen afgesproken ja. en het is politiek afgekaart en zo. Maar het is zo, misschien niet zo'n hele gelukkige voor. het is vijf jaar wachten en dan te horen krijgen terwijl er iets veranderd is in Afghanistan of in Iran. En ja, we hebben nu een ams hè? dat is een tweede component in het geheel. B Buitenlandse zaken geeft dan een amstbericht af over de veiligheid in dat land. En dan vervolgens krijg je te horen van ja, je hebt in die bepaalde tijd... heb je inderdaad bijvoorbeeld een opleiding gevolgd, je hebt de taal geleerd en dat soort zaken. En dan begint er een proces van onzekerheid waarin ze zeggen van ja, dat land is niet ja. meer zo onveilig. Nee. Maar je zegt dat het is breed gedragen, ook die vijf jaar is dan vermoedelijk breed gedragen. Ik neem aan van dat je niet kunt zeggen van nou, we hebben een pr pr pr procedure van één jaar die sluiten we af. En iedereen die dan, hè, die wordt meteen genaturaliseerd. Ja, dus die hoeft nooit niet. meer zich zorgen nee. te maken. Nee, ja, die, dat die... is tenminste de regeling. Hè. Ja. Ik bedoel, dat zou wel kunnen. Zeker als het om beperkte aantallen gaat. Ja. Maar zo is de regeling Maar niet. kan je dan zeggen dat die vijf jaar als termijn onethisch is? Uh, ho hoewel breed gedragen? Kijk. Kijk, de vraag of het onethisch is, is een andere vraag als wie er verantwoordelijk voor is, of wat het anders zou kunnen. Ik, ik vind inderdaad van dat je en dat deze twee, het wordt wordt gezegd zijn het incidenten, maar er blijkt dat er heel veel asielzoekers met, met, met stressstoornissen en psychische klachten kampen. Dus het, er is wel een achtergrond die ook heel begrijpelijk is als jij in deze procedure voortdurend heen en weer geslingerd wordt en nooit in een context komt waarin je over langere tijd een toekomst kunt opbouwen. Ja. Maar dat je... dat vind ik onethisch. Ja, ja. Maar zou je nou bijvoorbeeld kunnen Zeggen In het geval van de van jongen uit, uit Buffalo had zijn behandeld uh, psychiater gezegd... je moet hem niet terugsturen. Moet je dan uh, zeggen dat de IND meer moet luisteren naar dat soort... Maar ja, dat, kijk, je moet het ook per casus bekijken. want Iedere, iedere keer ligt het heel anders. Hè. Die zelfverbranding vind ik bijvoorbeeld een eigen analyse waard... dan, dan uh, de, de, de, de moord op die politieagent en op die biologen. Kijk, daarvan lijk ik nogmaals... ik beschik niet over alle informatie. Nee. Dus ik heb geen dossierkens. Dus uh, onder dat voorbehoud zeg ik... Van dat het een hele goede regeling zou zijn... He? wanneer, net zoals je niet ontslagen kunt worden... wanneer je in, een werkloos, in, in, in, een ziek, in de ziektewet zit... dat als je onder psychiatrische behandelingen die je niet teruggestuurd kunt worden. Dat kan misschien wel wanneer die behandeling is afgesloten. En wanneer de situatie van de asielzoeker beter is. Maar om hem op, op deze manier onder psychiatrische behandeling... je krijgt twee keer het advies, heb ik begrepen... van deskundige psychiaters, van stuur hem niet terug. Zowel op grond van zijn situatie... als op grond van de mogelijkheden die hij heeft... om benien om behandeld te worden, zoals hier. Als die adviezen in de wind worden geslagen... dan denk ik van, ja, misschien heeft de IND daar een goede reden voor. Een goede procedurele reden. Maar ik zou zeggen, maak dan een regeling... van dat dit soort advies inderdaad, dat, dat dat niet kan. Maar ik ja, hoor ze in Den Haag horen. al zeggen, dan gaat iedereen doen alsof je in de war is. Ja, maar ja, goed, daar hebben we deskundigen voor natuurlijk. He? Ik bedoel, ik neem aan van dat die een beetje door, door een verhaal heen kunnen kijken. Dit is overigens een ander aspect natuurlijk van, het hele, van de hele procedure. He? Soms moeten er door de IND, ik, ik, ik benijd die mensen niet, die moeten echt maar op heel weinig gegevens proberen beslissingen te maken van terwijl ze geen idee hebben van wat daar allemaal gebeurd is in dat andere land. En dat kan zowel de slechte kant op gaan, van dat ze het onderschatten, en het kan ook de kant op gaan dat ze het overschatten, dat ze denken van nou, die man die kent de taal al een beetje, die heeft een goed verhaal en zo. Dus dat is echt heel lastig om dat allemaal ja. goed, uh, goed in beeld te brengen. Ja. Ik wil niet met de vinger wijzen naar wie dan ook in nee, deze hele situatie. De vraag is natuurlijk wel, van, moeten we dan maar gewoon accepteren... dat met het beleid dat wij nu hebben, dat dit dan gewoon af en toe gebeurt? Um, ja, dat, dat uh, accepteren, accepteren, dat heeft allerlei vormen natuurlijk. Maar ik zou wel zeggen dat in een samenleving uh, zoals de onze... een dermate complex, ook in een globaliserende... Uh, het wel, een uh, zaak is dat we een zekere resistentie ontwikkelen... Uh, tegenover het feit dat dit soort dingen van tijd tot tijd zullen gebeuren. Uh, je moet er alles aan doen om ze te voorkomen. Ik denk aan Alf, ik denk aan Buffalo, maar dat ze zullen gebeuren... dat lijkt mij inderdaad wel een, een gegeven. Je kunt geen 100% veilige samenleving hebben, zeker niet als je als samenleving ook nog de ethiek wilt opbrengen... om een asielzoekersbeleid te voeren dat, dat een beetje humaan is... En, en mensen die het heel moeilijk hebben in andere gebieden uh, op te vangen. Goed. Dus... We gaan onze dichter bij de dag. Dat is vandaag Rens Sinkgraaf. Rens, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd. Sorry? We zijn benieuwd. Oké, prima. Laten we horen. Uh, gedicht over asielzoekers en de problematiek eromheen... en de tragiek over de grens. Wat zag hij toen hij schoot? Wat dacht hij toen hij zichzelf in brand stak? Er was een grens bereikt. Dit kon niet langer. De mensen zeggen, weg ermee. Dat softe gedoe hier. Harder uitzettingsbeleid. Wij zijn zo ziek in ons normaal zijn. Wij zijn gestoord gevoelloos geworden. Wie geeft de Nederlander asiel? Nou, jij mag volgende week in onze etisalat rensen. Dankjewel voor dit goed, gedicht goed. en je heldere stellingname daarin. Jouw gedicht is later vandaag terug te lezen op onze website. Dit is de dag. Uh, voordat het delict gepleegd werd, hebben ze geesten opgeroepen. Direct daarvoor. Ja. Met ze vier en alle gevolgen van dien die bekend zijn. Dat zegt de zwager van de moordenaar van Dirk Post. Net als de moordenaar uit Urk zocht ook Tristan van der Vlis contact met geesten. Na drie uur een reportage over het oproepen van geesten in moordzaken. We nemen afscheid van onze gasten hier aan tafel. Barbara van Wijk van het ECBO. Katja Meertens, zij liep een jaar mee in een hospice en schreef er een boek over. En filosoof Jan Forstenbos. Zometeen na het nieuws van drie uur zijn we bij u terug. Tot zo.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 beschouwend en geserreerd proza van de nestor van het genre. Straks in Villa VPRO een uitgebreid interview met de winnaar. Radio 1. Zometeen half 4, Villa VPRO, C's Het nieuws van alle kanten. Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld...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 Een uitnodiging voor een intiem diner met inspirerende sprekers. Een bijzondere private bank biedt u beide. Insinger de Beaufort, partner van BNP Paribas Wealth Management. De bank die het ongewone gewoon maakt. Kijk op insinger.com. Alle bazen van Nederland, even opletten nu. Deze afspraak moet je zelf onthouden. 21 april, secretaressendag. dag. Ga naar je Fleuropbloemist of laat je boeket bezorgen via fleurop.nl of via de nieuwe Fleurop-app. Fleurop. Bloemen met een boodschap. Dit is Radio 1.